...tijdelijk verdeeld over de andere collegeleden. Ze nemen de taak over totdat er een nieuwe wethouder in groen is aangetreden. Wethouder Johan Zwaans buigt zich over ruimtelijke ordening binnen de bebouwde kom. Ook de bakentand, de Zuidrand en de heisteeg. Ook gaat hij zich richten op duurzaamheid, milieu, grondstoffenbeleid, water en riool. En wethouder Piet Poos gaat ruimtelijke ordening overnemen buiten de bebouwde kom. Dat geldt ook voor volkshuisvesting, grondzaken, het grondbedrijf en de bestuurlijke trekker, gebiedsopgave, A58. En ook gaat Piet Poos nu even over de geluidsoverlast van de A58. En wethouder Mario Immink is voorlopig de projectwethouder, omgevingswet en de proeftuin. Ook gaat ze zich buigen over vergunningen, de grondstoffen, de biodiversiteit en de energie. De gemeente van Goorden, Mark van Stappershoef, gaat op de externe veiligheid letten. Het college had het aftreden van Bert al zien aankomen... ...maar betreurt zijn stap ten zeerste. Hij loopt al jarenlang, urenlang door de stad in Tilburg. Hij heeft zijn oordopjes in en hij is gekleed in een driekwart broek. We hebben het over Pavel. Hij schopt tegen papierpropjes, sigarettenpakjes... ...en nog veel meer troepen op straat. Het begon er ooit mee omdat hij zich verveelde en ziet het als een sport. Hij zegt, het is ook goed voor mijn brein. Net als wiskunde, ik ben erg geconcentreerd bezig. Ik schop tegen al het afval dat niet te groot is, niet te veel lawaai maakt... ...en wat door de lucht kan vliegen. Muziek is daarom ook erg belangrijk, zo zegt hij tijdens het lopen. Ik hou van Wienna, Justin Timberlake, R.E.M. en metal. Tilburg heeft dus een ware afvaltrapper... En hij luistert naar de naam Pavel. Het is een moderne dansvoorstelling in de stad. Tot zover het regio-nieuws. Ja, een, een afvaltrapper. Zijn nog eens alles dan een aftrapper. Daarover gesproken, wij trappen zo meteen het weekend af. Welk liedje wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan 013 1344 of facebook.com slash matelog. Kijken we nog even naar de verkeersinformatie. Ja, want uh, het staat vast uh, op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Bij knooppunt Baterdorp, knooppunt De Hocht. 7 minuten sta je daar stil, 4 kilometer file staat daar, ook op de A27 Utrecht-Breda bij Noorder, uh, Noorderloos-Werkendam, daar sta je 22 minuten langer stil door een ongeluk de weg is inmiddels weer vrij, maar er staat 5 kilometer file daar en ook uh, op de N3, daar, uh, oe, daar, is het ook, uh, daar zijn ze lekker bezig uh, onder andere bij uh, Dordrecht, Papendrecht, volgens mij in beide richtingen uh, niet zo lang, 1 kilometer, daar is het uh, ook dicht in uh, verband met werkzaamheden Goed, zo meteen een uh, nieuwe head Houd niet op op de lokale omroep callen. Welke plaat wil je dus horen? Vraag je favoriete uh, ja, weekend, weekendplaat aan via 013 54134 of facebook.com slash Maartenlog. Vanavond ook uh, ja, de beste weekendtips natuurlijk. Ook uh, ja, kans op kaarten voor het Winterwonder Circus in Tilburg. En uh, ja, we beginnen natuurlijk zo meteen met muziek. Chelsea Dekker komt eraan van de uh, Fred Tillis, dus uh, tot zo meteen. The Music Corner Classic. Avond, van 10 tot 11 ja ja kijk eens op de klok het is 7 uur. Het is uh, een officieel weekend. goedenavond. Lokale om op Goorle. De omroep voor Goorle en Riol. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomopgoorle.nl. Goedenavond. Tonight. Dit is tot 9 uur. Het houdt, niet op, het houdt niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. Het houdt niet op. <tie> <tie> hey jongens, gaan we lekker scheppen. Kom wat? Zo'n goede gozer in Maarten.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 Yeah. Ja, nou, die mag je dan inderdaad wel uh, instarten. Heerlijk, de vertellis uh, was het. Uh, en en uh, Chelsea Dagger, een uh, lekkere plaat uit de uh, Zero's. Dames en heren, goeie avond en welkom bij een nieuwe Het Houdt Niet Op op de lokale Hoomboeprol. Het is uh, vrijdag 24 januari 2020. Zeven uur geweest, ja ga maar één de betekenen. dit is tot in uur vanavond een nieuwe, het daar niet op. Vanavond en vannacht is het bewolkt en ontstaat regionaal nevel of mist. Het koelt af naar min 2 tot plus 3 graden. Morgen is het eerst grijs, later kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt 3 tot 6 graden en na het weekend dan wordt het wisselvallig met een geregeld regen en soms ook veel wind. En af en toe dan schijnt de zon. temperatuur stijgt naar 7 tot 10 graden. Het is vandaag de dag van de bedreigde advocaat. En het is vandaag ook Nationale Dag van de Pindakaas. Ja, mijn, uh, ons man die uh, geloofde mij niet uh, toen ik het uh, vanochtend zei, Nationale Dag van de Pindakaas. Dat is toevallig, er is namelijk ook een, uh, een Tilburgse band, of er was ooit een Tilburgse band, die heette uh, Mam. En die heeft ook uh, ja, een nummer gemaakt, volgens mij uh, matinee, boterham met kaas. Dus dat is dan niet boterham met Pindakaas, maar met kaas. Het is wel even leuk om te laten horen. Even een klein, klein stukje. Volgens mij, hier heb ik hem volgens mij ergens onder deze schijf zitten. Um, mam, ja. Met de legendarische vraag. Dat is moeilijk te zeggen, wanneer je dat precies vindt. Even kijken, dat zit hier ergens. Zit nog wanneer ik voor de eerst... Oh ja, mam. Mam, weet jij nog wanneer ik voor de eerst een boterham met kaas gegeten heb? Ja, of in dit geval eigenlijk... Mam... Weet jij nog wanneer ik voor de eerst een boterham met kaas gegeten heb? Ja, met pindakaas dus. En dan, ja, jongen, is moeilijk te zeggen. Het is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Ik denk dat je toen een jaar of vier, vijf was? Een jaar of drie was. Oh, drie. Bij Open Nome luisterde aan logeren. Nou ja, dat is De, dag van de, de nationale dag van de, de pindakaas, dat is dus vandaag. En de, de gemeente Goorlen is in de prijzen gevallen bij de Global Goal verkiezing. Dat is een prijs voor gemeenten die de duurzame ontwikkelingsdoelen van de WN omarmen en omzetten in gemeentelijk beleid. De andere winnaars dat zijn Deventer en Os. De prijswinnaars werden bekendgemaakt door VNG-voorzitter Jan van Zanen tijdens de nieuwejaarsbijeenkomst van VNG International. En Frank Kieboom uit Goorla, hij voelt zich overvallen en met hem 15 andere buren. Waar het om gaat, om de komst van een hondenlosloopveld. Nou, dat is een mooi woord, hè? mag vaker ten mond worden genomen, hondenlosloopveld. Paul voor de deur, uh, uiteraard gaan wij de nodige overlast ondervinden, dat schrijft Kieboom aan de gemeente in een boze brief. Door geblaf en stank van urine en ook de hondenbezitters zullen overlast veroorzaken, zeker in de zomer. Nou, zijn bezwaar is door 16 mensen ondertekend. Kieboom woont dus vlakbij dat parkje bij de Zandschelstraat in de Nieuwkerkse Dijk. Vorige week plofte in de, in de buurt een brief in de bus. De gemeente informeerde bewoners over de aanleg van een losloopplaats voor honden. In de bebouwde kom moeten honden aangelijnd worden, uitgelaten. De hondenwerkgroep in Goorden vroeg om een veld in de bebouwde kom... waar de honden toch nog los kunnen rennen. De gemeente werkt dus daaraan mee... Het gaat om een proef tot het najaar. Nou, dit verhaal, dit krijgt nog een staart, een hondenstaart in dit geval. En uh, het duel Willem II FC Utrecht, dat wordt verplaatst van 14 februari naar zondag 16 februari. Dit omdat uh, de Utrechters op donderdag 13 februari in actie komen in de kwartfinales van de KNVB-beker. Op zondag dan wordt om uh, kwart voor vijf afgetrapt... De verschuiving van de competitiewedstrijd werd noodzakelijk nadat de KNVB de speeldata van de kwartfinales van het bekend maakte. SC Herenveen dat woensdag naast strafschoppen won van Willem II, komt daarin als eerste of als laatste ploeg in actie. En mocht Fortuna Sittard in het restant van het duel met Feyenoord winnen van de Rotterdammers, dan is Heerenveen-Fortuna de eerste kwartfinale op 11 februari. En als win, uh, Dinsdag dinsdag wint, dan uh, in het van, uh, uh, Dan sluiten de Friese en de Rotterdammers de kwartfinales af op uh, 13 februari. Nou, tot vanavond, 10 uur. Een uh, nieuwe het out niet op. Ja, voilà, uh, vanavond dus ook nog uh, de beste weekendtips. En kans op kaarten voor het uh, Winterwondercircus. Ik heb hier uh, twee vrijkaarten winnen. Dus uh, wil je die winnen, blijf luisteren. En dan uh, hoor je vanzelf uh, wat je moet doen. Maar eerst. Vraag nu je verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou. Inderdaad, welke plaat wil jij horen? Daar gaat het om. Het is vrijdagavond, de playlist is nog helemaal leeg. Wat wil jij horen? Waar heb jij zin in? Vraag je favoriete plaat aan, heel makkelijk, kost helemaal niks, behalve de moeite. Dat doe je via 013 54 1344 of facebook.com slash maartenlog. Dat zijn de kanalen waar jouw bericht naartoe kan kan van de balk. Dus welke plaat? Ja, waar heb jij zin in? Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Waar, eh, waar... Vraag je wat? Vraag je favoriete plaat aan. 013-524-1344 of via facebook.com slash Maar onthoud wel, heel goorlijk, heel real en heel tullig. Heel de omgeving gaat jouw plaat ten gehore nemen. Dus denk er goed over na. Maar voor de rest is het gewoon vrijdagavond. Alles kan, alles mag, anything goes. Waar heb jij zin in?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 Hey. <hans een muziek> ah, heerlijk dit. <hans een muziek> pow, Jackie Wilson en Rita Petit. En daarvoor The Weekend en Blinding Lights. Ja, dan is het weekend toch officieel begonnen. Met de weekend zelf, inderdaad. En wie kent hem niet? Hé, hey, uh, je kunt weer uh, stemmen. Ik hoor je denken, op wat, op wat? Nou, uh, de Tilburgse fotograaf Marieke Plassier van uh, Beleefje Bruiloft. Die uh, kan haar geluk niet op. Zij maakt namelijk kans op een prestigieuze award. Ze is namelijk genomineerd voor een bruidsfoto-award 2020. Ja, de race is nu echt van start gegaan. Tot en met 1 mei 2020 uh, kunnen wij nog stemmen op de foto van uh, de Dilburgs. Anonieme vakzuur had het er uh, maar lastig mee. Uit 1250 inzendingen kozen ze 80 genomineerde foto's. Daar zit ook het uh, kiekje, kiekje van uh, Marieke bij. Ze maakte kans op een award in de categorie Friends and Family. Ja, het is echt bijzonder, zegt Ik heb al drie jaar mijn werk ingezonden, ik ben nu voor het eerst genomineerd. Dat alleen al is de kerst op de taart, want het is een van de meest bekende fotooord van Nederland. Ik kan het bijna niet bevatten, vertelt de fotograaf aan de, in de buurt uh, Tilburg. Uh, even kijken... Ja, de foto zelf die heeft ook nog een Tilburg steentje, want het is een koppel uh, uit Oosterwijk, maar uh, ze kent ook de twee lieve dames via Lindy Hop danslessen die uh, zij in Tilburg volgt. Uh, de foto is niet uh, in scène gezet, omdat uh, ja, iedereen enthousiast te krijgen uh, stond zij achter haar camera iedereen een beetje hard toe te juichen. Er fietst ook toevallig net uh, iemand in beeld. Uh, en het werd ook, uh, ja, ze werd er gewoon, ook gewoon heel blij van, dus uh, ja, daar kwam ik, kwam ik pas achter toen, uh, de foto aan het, uh, toen ik die aan het bewerken was, dat uh, er in één keer een fietser in, uh, in beeld kwam. Uh, natuurlijk wil ze de publieksprijs heel graag winnen, Marieke, dus ja, naast de vakjury is er ook een uh, publieksprijs. Kijken, dus uh, ja Tilburgers, ze zegt ik heb jullie hard nodig. Nou, stemmen kan op de bruidsfoto, dat doe je via uh, de website van uh, Bruidfoto Awards. Dus dat is dan, ja, volgens mij gewoon, ja, bruid, bruidfoto's awards. Uh, of nee, bruidsfoto awards, zonder S.NL. Nou, Marieke, toi toi toi. En, uh, nou, voor de rest, stemmen. Stem op, Marieke, en stem anders gewoon af op dit radioprogramma. Waar we nu een plaat gaan draaien voor Jan. Want Jan die heeft een hele fijne weekendplaat aangevraagd. Hij zegt van, ja ik ben niet zo heel erg van de Toto. Maar dat eerste album dat vind ik, vond, ik, vond en vind ik altijd nog steeds erg goed. Met de hits Hold The Line en ook deze erop. Die wil je graag horen. Toto, als Supply The Love. For way back in, you can say you knew me way back. Voor dat jong ja, prachtig. Vorige week uh, kwam zijn uh, ja, nieuwe album uit. Marcus King, waarmee hij eigenlijk gewoon bewijst dat hij uh, de rest van zijn band helemaal niet nodig heeft. Young Man's Dream, dat is uh, openings track. de openingstrack. Eigenlijk de eerste drie liedjes, die moet je even checken. Of je de rest van het album checkt, mag je zelf weten. Maar die eerste drie tracks, wauw. Dit was uh, Young Man's Dream van uh, Marcus, Ki uh, Marcus King. Daarvoor Wie Toto de, en al Supply the Love. wauw, wauw. Wie kijk, wauw, wauw, wa. Dit is het weekend, wacht dus weer, weer, weer. Bericht. Ja, het weekend wachten weer bericht het weer voor de komende dagen. Morgenochtend dan is het opnieuw grijs en nevelig, plaatselijk komt mist voor en de mist verdwijnt geleidelijk. In het zuidoosten en zuiden kan in de loop van de ochtend de zon doorbreken. Morgenmiddag blijft het in een ja, groot deel van het land bewolkt. In Zeeland, Brabant en Limburg kan de zon regionaal gaan schijnen. Later maakt ook het midden kans op de zon. De maximale temperatuur varieert van circa 3 graden in bewolkte gebieden tot 6 graden waar de zon doorbreekt. Wind komt uit een zuidelijke richting en is zwak van kracht. Morgenavond zijn er wolkenvelden, maar ook regionaal opklaringen. In de nacht naar zondag dan, ja, raakt het overal weer ja, bewolkt en koelt het af naar 0 tot 3 graden. Zondag, dan heeft de bewolking de overhand. Het blijft waarschijnlijk droog. De temperatuur stijgt naar een graad of zeven. En daarmee is het duidelijk zachter dan de voorgaande dagen. Wel staat er meer wind. Het waait zwak tot matig uit het zuidwesten. En aan zee is de wind nee, vrij krachtig. Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wie kijk, wie, ma, ma. Dit is het weekend, wacht eens, dus. weer, weer, weer. Bericht. Ja, waar heb je zin in? Welke platen mag niet ontbreken op jouw vrijdagavond? In deze editie van het Houdt Niet Op, 24 januari 2020. Het is half acht. Waar heb je zin in? 013 1344 of uh, facebook.com slash ja. Straks ook nog kans op uh, kaarten voor het uh, winterwondercircus. Wat je daarvoor moet doen, nou, dat uh, vertel ik je zo meteen. Blijf luisteren. En uh, ja zo meteen ook nog een uh, hele fijne nieuwe single van uh, Young Dang Silver Fox. Die hebben vandaag een nieuwe single uitgebracht. Komt er zo meteen aan. Baby, oh baby. And we getting to fly What are we gonna do? We're going to a party That's where we gonna start nog van, uh, zou ik een wat onbekendere pakken van uh, Frans Ferdinand? Uh, nee, het is toch weer een van uh, de hits geworden. Do You Want To? Misschien binnenkort een keer op de woensdagavond in uh, Going On The Ground. Alhoewel, dit was ook erg fijn. Daarvoor Billy Ocean. Um, ja, ik vind uh, eigenlijk die, um, die latere hits echt die mega joekels, die uh, Love A Boy en um, When The Going Gets Tough, The Tough Get Going of uh, get In My Dreams, Get Into My Car, die vind ik eigenlijk wat minder. Maar die beginliedjes, die waren best leuk. Uh, Love Really Hurts Without You en uh, deze. Het was uh, Are You Ready? Nou, dat zijn we zeker. Um, ja, even kijken. De... Je kunt je oude stapmaatjes weer gaan bellen. Want er komt namelijk een, uh, een reunie aan van The Talk of the Town. Ja, in de categorie uh, vroeger was alles beter, hè, dat uh, laten we ons nog altijd vertellen. Hoewel er voortaan uh, qua concerten, festivals en allerlei feesten genoeg te doen is in Tilburg, zullen veel mensen met weemoed terugdenken aan de tijden van discotheek, the talk of the town. Ook in het is ook een hit van de Purite Tennis. Maar goed. goed nieuws dus voor, voor degene. Um, ja, er komt dus een reunie op 21 en 22 maart. Dat is op een zaterdag en een zondag. Nou, wellicht dronk je ooit je eerste biertje er, of misschien heb je je ouders uh, hebben, hè, hebben die uh, daar elkaar ontmoet. Nou, back in the days was The Talk of the Town. De talk voor insiders. Echt de plek om te stappen. Dus uh, ja, of de reunie aan die sfeer kan tippen. Uh, nou ja, daar gaan we achter komen. Het feest wordt gehouden in het oude pand waar tegenwoordig de vrienden van Tilburg in zit. Nou, de toko die opende ooit in uh, 1978 haar deuren, bleef tot uh, 2003 een begrip in Tilburg en omstreken. En artiesten als André Hazes en de Tramps uh, die stonden er ooit op de bühne. Maar uh, naast deze optreden stond de talk er vooral om bekend de ideale plek te zijn om lekker te swinnen tot in de laatste uurtjes. Nou, binnenkort dus een, een reunie. En um, ja, zoals ze bij uh, een, hun auditie in de, van The uh, Voice of Holland al lieten weten, houdt Brugklas Beats ervan om jouw guilty pleasure hits te performen. Ik heb helemaal geen idee waar dit over gaat, want ik kijk geen voice. Um, dit gaan ze zaterdagavond 25 januari in 013 voor jou doen. Dat is morgen. De band over de jubilairzaal in podium 013 om tot een 90s en 00s paradijs. Ze gaan terug naar de Brugklas toen Britney en uh, ja, de Spice Girls nog plat werden gedraaid. Maar ook Paul L. stak en uh, Shaggy, hè, Shaggy draaien. Dat uh, laat de band niet onopgemerkt gaan uh, deze avond. Dus ja, je kunt lekker meebrullen met die hits waar jij als uh, Beugelbekkie op danste. Als echte 90s Kids kijken deze uh, zeven volwassen kinderen terug op alle muzikale hoogtepunten die zij als uh, brugklas afspeelden op hun plastic MP3-spelers in de schoolpauze. God, wat een nostalgie hier. En um, is je leesvoer bijna op? Dan uh, raden we aan deze week nog lekker te snuffelen bij Gianotten Mutsaars, de pop-up store van uh, de bekende boekenwinkel. Die gaat namelijk over een paar dagen dicht. Ja, je hebt nog tot zondag 26 januari, vijf uur, om afscheid te nemen van uh, de pop-up winkel. Je hoeft uh, je zakdoek niet mee te nemen, want de pop-up store van uh, Gianotten Mutsaars die sluit om een uh, fijne reden. De verhuizing naar de nieuwe vaste winkel komt steeds dichterbij. Kijken, van, uh, vanaf maandag sluit dus de pop-up store van uh, Gia de in uh, de Emma Passage. Maar de medewerkers die hebben genoeg te doen. Ze starten met uh, alle boeken inpakken en op uh, nieuwe plaatsen uh, weer, weer uitpakken natuurlijk. En een week later, op 1 februari, dan gaat de nieuwe winkel open. Dus uh, ben je ook al zo benieuwd naar de eerste echte zaak van uh, de vernieuwde Emma Straat? Nou, op Facebook plaatst Gia Nott een uh, mysterieuze sneak previews. Daar kun je al een beetje rondkijken, terwijl je lekker naar dit uh, programma zit te luisteren. Met ja, nu de nieuwe single van uh, Young Gang Silver Fox. Andy Plets en uh, Sean Lee ze zijn terug, er komt een nieuwe album aan. 21 februari 2020 gaat dat uitkomen. Uh, eerder hoorden we daar al van uh, de, ja, de vorige single Het is nog een paar weken terug dat die uitkwam. Dat was uh, Standing on the Edge. En uh, nou, vandaag hebben ze weer een uh, nieuwe uitgebracht. En, ja, eigenlijk als je dit hoort, hè, als je dit hoort, dan je eigenlijk alweer, verlang je eigenlijk alweer een klein beetje naar de lente die er nou, hopelijk snel genoeg aankomt. Young Silverfox de nieuwe zin sinds vandaag uit. Dit is Kids. Jan ah, dan Silverfox Fox en uh, de nieuwe signal die is uh, sinds vandaag uit, Kids. Nou, ik heb hier een uh, heel schoolplein, uh, schoolplein vol met kinderen, dus uh, ja, deze die kan wel even achteraan. MGMT en Kids. GMT met de Kids en daarvoor de gelijknamige nieuwe sendel van Young Gang Silver Fox. Vrijdag 13 maart 2020 en dan staan zij ook in tivoli Vredenburg. Dus dan ga je daar naartoe kunnen als je dat leuk zou vinden. Um, ja, zo meteen. Dan hebben we kaartjes. En niet zomaar kaartjes, nee. Kaartjes voor het Tilburgs Winterwondercircus. Circus. Het is een geheel nieuwe show. Het is de derde editie alweer. Kunt je door een uh, sprankelend familiespectakel met uh, gerenommeerde artiesten, bijzondere dieren en clowns ja, lekker laten verwarmen tijdens de koudste dagen van het jaar? In een sfeervolle ambiance en natuurlijk ja, een heerlijk, heerlijk verwarmd tentencomplex van 24 januari tot en met 2 februari 2020. Vanavond uh, dan is uh, de première, dat is uh, in, het, uh, in het Laag, is dat, op het evenemententerrein van het Laag. En het geval is dat uh, ik heb hier twee vrijkaarten liggen. Twee vrijkaarten voor ja, een dag naar keuze. Dus uh, ja, vanavond dat, dat gaat het niet meer lukken. Maar voor de rest uh, vanaf morgen dus. En dan tot en met 2 uh, februari. Dus dat is tot en met volgende week zondag. Twee vrijkaarten heb ik hier uh, voor dat Tilburgs Winterwondercircus. Wat moet je daarvoor doen? Nou, bijna niks. Behalve de moeite dan. Um, of je belt naar 013 54 Dus dat is 013 54 En zodra ik dan opneem... Dan schreeuw je keihard... Ja? Tilburgs winterwonden Wondersirgers. Dus dat kun je doen. Je kunt ook denken, ah, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga even naar de Facebook-pagina. Dat, dat kan ook. Als je naar de Facebook-pagina gaat... En je stuurt even een berichtje... Uh, dus uh, ja, gewoon een, een chatbericht naar uh, dit, uh, ja, de, de, de Facebookpagina van dit programma. Dus dat is facebook.com slash matalor. Dan kom je bij de Facebookpagina van het Houding Top. Als je dan ook gewoon uh, even in een berichtje typt uh, Tilburgs Wonders Circus. Uh, als je het verkeerd spelt hè, of, of het is autocorrectie dan uh, nou, oké, okay, knipoog. Hè. Het is vrijdag, daar doen we niet moeilijk over. Maar of dus um, draai je belt en uh, ik neem op dan schreef je keihard Tilburgs Wonders Circus... Of um, je, je stuurt even een berichtje, een chatbericht uh, via de Facebookpagina van dit programma. Dat is uh, facebook.com slash uh, Maartenlog. Ja, en dan is het toch stiekem wel leuk, hè, om deze platen dan even achterna te draaien. Dus Tilburgs Winterwonder Circus schreeuwen zodra, zodra je belt en ik opneem. Of via de Facebookpagina uh, even een berichtje sturen. Nou, waarschijnlijk dus om het dan achterna te draaien, toch, voor een keertje. Circus kusters verliefd. Ik sta niet aan te gaan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 op het schoolplein. Voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen. Deze jongen komt niet meer verliefd Over mijn oren. Onderste boven. Daaraan ook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 Zoveel. Te geloven. Ik draai een keer een slechte plaat, krijg in één keer uh, goede complimenten, allemaal, dat ik zo'n goede muziek aan het draaien ben. Het uh, was Circus, Custers en uh, verliefd op welke zender? Logradio. Radio, Log radio. Ah, ja. 105.6 FM, de omroep voor Gorle en Rio. Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgorle.nl.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 Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm going to stay. Oh. Like Disco, uh, Barry White en uh, Let the Music Play. Twee vrijkaarten hier voor het uh, Tilburgs Winterwonder Circus, de derde editie. Het is een uh, geheel nieuwe show uh, met uh, allerlei uh, verschillende artiesten, bijzondere dieren en clowns. Uh, even kijken, vandaag uh, is de première vanavond en het... Uh, Circus, het Tilburgs Winterwondercircus dat staat nog tot volgende week zondag op het evenemententerrein Het Laag Wil jij die twee vrijkaarten winnen? Heel simpel stuur even een berichtje via Facebook facebook.com slash met uh, in je chatbericht Tilburgs Winterwondercircus meer niet en uh, pak die tickets Dit is lokale Lom de omroep voor Goorle en Riel Zometeen het tweede uur he, dan niet op. met zometeen nog even wat uh, nieuwe releases en muzieknieuws. Tot zometeen het nieuws van 8 uur Erik van Vliet dit is het regionieuws. Een Een loopveld, paul voor de deur. Veel mensen zijn er niet blij mee. Onder andere Frank Kieboom uit Goorle. Hij voelt zich overvallen. Ook de hondenbezitters zullen overlast veroorzaken. Zeker in de zomer. Het bezwaar in de buurt is door 16 mensen ondertekend. Het gaat om het parkje bij de Zandschelstraat en de Nieuwkerkse dijk. Vorige week plofte in de buurt een brief in de bus... De gemeente melden dat er een aanleg komt van een losloopplaats voor honden. En daar zijn ze niet blij mee. En nog meer dierennieuws. Ze staan momenteel lijnrecht tegenover elkaar. De familie Bakker die in Riel een nieuw honden- en kattenpension willen gaan beginnen. En de familie Melis die zo'n pensioen in een woongebied niet willen hebben. De pension wil neerstrijken aan de Looienhoek nummer 1. Er zijn al vier jaar lang plannen voor een dierenasiel en nu moeten de knopen door worden gehakt. Zo werd er ook al gekeken naar een aantal panden in de gemeente Goorlen en ook in Tilburg. Maar nu is de Looienhoek in het oog gevallen. Het Pand Looienhoek nummer 1 heeft een agrarische bestemming. Het zou kunnen betekenen dat er een veehouder kan intrekken. En de overlast waarschijnlijk groter is dan die van een dierenpension. Maar de bewoners geloven daar niks van. De milieuvergunning, zo zeggen zij, is al in 2008 verstreken. Tot zover het regionieuws. nieuws Oké, okay, dankjewel Erik en uh, tot zometeentjes. Um, we hebben meteen muziek van onder andere Queens of the Stone Age, Tandy Planet Grass, en ook Theeming Palen komt voorbij. Uw naam op deze plek. Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorle.nl Lokale op de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl Goedenavond. Goedenavond. Tonight... Dit is tot 10 uur. Het, houdt, het, niet het op. houdt niet op, houdt... met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. Het houdt niet op. <laughs> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> Oh over Of the Stone Age en uh, Feed Don't Fail Me Nou. Uh, Trek van een, uh, ja, een jaar of drie geleden zoiets. Hè? Ja, van het laatste album. Lekker! Queens of the Stone Age, Feed Don't Fail Me. Aan het uh, begin van het tweede uur, daar niet op, op deze vrijdagavond, 24 januari 2020, 7 of 8. Ja, Feed Don't Fail Me. Er komen uh, nog wel een aantal discoplaten aan waarop uh, ja, je kan laten zien dat. Jouw voeten absoluut niet zullen falen, maar juist uh, helemaal de pang uitzwinnen. Um, de, ja, het is uh, New Music Friday, betekent ook uh, weer uh, veel nieuwe muziek. Alhoewel, er is eigenlijk maar één echte interessante plaat vandaag uitgekomen. Dat is het uh, nieuwe album van uh, Eefje de Visser, dat heet Bitterzoet. En uh, lovende recensies uh, krijgt die nieuwe plaat. Op uh, Bitterzoet valt alles wat Eefje de Visser zo goed maakt uh, perfect op zijn plaats. Dat schrijft onder andere de Volkskrant. Die geeft uh, nou, net zoals velen andere vijf, vijf sterren aan uh, deze nieuwe platen. Die is uh, vandaag uit. De opvolger van haar vorige album, Nachtlicht. Dat is alweer weer een aantal jaar geleden inderdaad dat uh, dat verscheen. Maar nou, daar ga ik ook wel komende woensdag weer uh, wat van draaien. Uh, Going on the ground, Evie de Visser. Nieuwe platen is uh, dus uh, sinds vandaag uit. Nog meer muzieknieuws? Jazeker, want uh, nou ja, Best Cap Secret uh, heeft uh, ja, meer dan 50 nieuwe namen toegevoegd aan de line-up. Na eerder deze week headliner The Strokes uh, bekend werd gemaakt, zijn nu ook onder meer Catfish The Battleman, The Avalanches en Magic Rogers bevestigd. Belangrijkste nieuwe namen op de line-up zijn ook nog Bad Bad Not Good, uh, Dive, Dope, Demon, of, uh, Dope Lemon, uh, Jarvis Cocker dus, van, uh, ja, bekend van Pulp, met zijn uh, nieuwe live project Yarf, of Yarf is. Um, en dus ook nog uh, even kijken, ja, Massive Attack, Fontaine's DC, The National, ja, die waren al eerder toegevoegd uh, aan het festival. Ook Werchter heeft weer een hele bak nieuwe namen bekendgemaakt. Zo zijn ook uh, andere, uh, onder andere Volbeat, Back and Sum 41 toegevoegd aan de line-up. Um, daarnaast komen ook nog Anderson Paak en and The Free Nationals, The Lumineers, Louis Capelli, The Pretty Reckless, Keane, Bowman, Dermot Kennedy en Black Pumas. Zijn uh, allemaal toegevoegd aan het arviesje. Ja, dat is... Niet normaal, hè? Die hebben geld uh, daar uh, in bij Rockwatch. Die line-up ieder jaar weer, dat is vier dagen, dat is niet normaal. Want ook onder andere al eerder bekend uh, gemaakt Pearl Jam, Pixies, uh, ook de Strokes zullen daar ook uh, te zien zijn. Kendrick Lamar, uh, 21 Pilots, Faith No More. Dat is echt niet normaal. Ook nog System of a Down, Tom York. Oh ja, en. Dit is ook wel leuk nieuws, want mensen vanuit de hele wereld komen ieder jaar een paar dagen naar Tilburg. De straten stromen vol met Amerikanen, Australiërs en andere muziekfans. Allemaal voor een festival, Roadburn. Tijdens de uitreiking van de IJzeren Podiumdier 2019 op 18 januari won het evenement in Tilburg de veelbegeerde award voor Beste Festival. Nou, dan mag ik even een klein applausje voor klinken toch? Roadburn, dus, de winnaar van het uh, ja, Best Festival 2019 volgens uh, de IJzer Podium Dieren. Zij zullen toch ook wel naar Nederland komen dit jaar? Teen Impala, Pala, last in yesterday. De stembanden losmaken nog. If you Jens, Abba en Tekken A Gens om alvast even die stembanden te smeren, warm te maken voor Sinalon Saturday. Is morgen weer toch? Daarvoor de nieuwe zinel van Theme Impala. Bijna komt een nieuwe album uit. Dit was in ieder geval de laatste single. dat heeft Kevin Parker ook bevestigd. De laatste single voor het album. Dat was deze dus. Last in Yesterday. Ja, Yesterday. My troubles seem so far away. Ja, en dan gaat hij er toch komen, hè? de sociale woontoren tegenover het spoorpark. Klein, dure grond dicht tegen het spoor. Lastige hoek, maar ja, tegenover het spoorpark gaat naar alle waarschijnlijkheid toch een wooncomplex verrijzen. Vooral goedkope huurwoningen. De lat voor de architectuur ligt dus hoog. Geen cent meer erbij, zo sprak wethouder Berend de Vries van D66 over het plan voor Talent Square 2. Burgemeester en wethouders waren vier jaar geleden bereid 2,1 miljoen euro te steken in een toren met 144 sociale huurwoningen. Paul naast het studentencomplex aan de hart van Laan. Van de Ven Bouwen en Ontwikkeling, eigenaar van de grond en TBV Woning kregen het plan dat in opzet al bij uh, Bedode brouwer op de tegentafel lag, uiteindelijk niet rondgerekend. Uh, ja. Het was dus ook een complexe opgave, klein, dure grond en vlakbij het spoor, dus dure maatregelen noodzakelijk voor veiligheid en tegen geluid. Nou, gaat er nu dus toch komen. Ken je Kinglengs Festival al? Dat is het grootste festival op Koningsdag. Dat uh, zegt houdoe en bedankt tegen Den Bosch, want Kingsland Festival komt lekker naar Tilburg toe. Ze maken organisatoren uh, 4PM Entertainment uh, en INA Events bekend. Op Kingsland Festival vinden we een uitgebreide line-up met grote internationale DJ's en live acts. Maar hebben ze niet geboekt, toch? Vorig jaar stonden onder andere Maan, The Party Squad, Chris Cross Amsterdam, Busy en Jonah Fraser op het podium. Kingsland Festival wordt uh, tegelijkertijd gehouden in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en dus nu ook in Tilburg. In Den Bos kon je vier uh, jaar lang van het uh, toffe feest genieten. En uh, nog een leuk uitje in uh, ja, Brabant. Uh, het leukste vind je volgens de AWB in Tilburg. Drink schobbelig, dat is als het bloed van het zuiden. In Tilburg zijn we dus keihard natuurlijk op onze eigen kruikendrank. De distilleer, uh, distilleerderij staat in Tilburg en die kan jij bezoeken. Volgens AWB is het een echte aanrader, want de rondleiding bij Schrabbelair is het leukste uitje in onze provincie van 2020. Het is meer dan zien hoe de drank gemaakt wordt. In het Smaaklab worden namelijk ook zintuigen getest. En de sfeer van rondleidingen is volgens de jury heel fijn. En ook, hè, natuurlijk ontzettend belangrijk, is er muziek, zang en entertainment. Uh, de eerstvolgende rondleiding waar uh, op het moment van schrijven nog tickets voor zijn... is op 1 februari uh, 2020. Uh, die deed in 2020 voor het eerst mee aan de verkiezing van ANWB... die al 10 uh, jaar wordt georganiseerd. Elk jaar beoordelen ze allerlei attracties, parken en toeristentrekkers. En in elke provincie kan er dus drie uittips als best uit de bus. En in totaal werden er 80.000 uh, ja, keer gestemd voor uitjes in heel Nederland. En attracties konden scoren op aanbod, faciliteiten, personeel, prijskwaliteit en sfeer. Nou, alle winnaars vind je op indebuurt.nl slash Tilburg. Nou ja, dan weten we ook weer wat uh, we dit uh, weekend weer kunnen gaan doen. Hè? Drink, zoals Het bloed het Nee. Um, mocht je denken, hey, schrobbeleg. Nou hou ik helemaal niet van. Zometeen ook nog uh, allerlei weekendtips. Uh, wat uh, ja, kun je uh, doen in de buurt van Goorle, Riel en Tilburg. Hè? En, en de omgeving, de hele omgeving. Ik heb allerlei leuke dingen. Weer uh, activiteiten en evenementen heb ik weer voor je op rij uh, gezet. Allemaal uitgezocht. Uh, dus ja, zometeen allerlei weekendtips. En ook nog kaarten. Hè? Kaarten gaan we ook nog uh, weggeven voor het uh, winterwondercircus in uh, Tilburg. Nou, dat allemaal zometeen. We gaan ook nog even discoen, maar we gaan eerst gewoon uh, lekker die luchtgitaar erbij pakken met News en Plug in Baby. Weekend. Joepiede poepie. Maarten, welk liedje kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Marmoen number 5. Lijkt me prima, plaat ook Maarten. Maarten van der Hout Maarten van den Hout uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal. pi piep, pie. Zo'n goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op. Grande spectaculos. Zo, kijk, het programma wel vol. taken Give the people what they want I'll keep telling lies until I make it You think I got what you want Everything I have is for the taking In de zin van uh, Neil Francis, Don't Call Me No More. Ik moet dan weer een beetje denken aan uh, Don't Come Around Here No More van uh, Tom Petty. Nieuwe channel van New Friends is, ik uh, vind dat hij uh, een van de betere albums van 2019 uitbracht. Maar er is nou dus ook alweer gewoon een uh, nieuwe channel. Vorige week uh, kwam die uit Don't come Me No More. Daarvoor Muse en uh, Plugin Baby. Zometeen dan gaan ze eruit. De kaarten, de, ja, twee kaarten heb ik hier nog uh, steeds liggen. Voor het Tilburgs Winter Wonder Circus. Het is de derde editie, een geheel nieuwe show... Ja, laat je sprankelend, uh, ja, sprankelend door een familiespektakel leiden met allerlei artiesten, bijzondere dieren, clowns, nou ja. Lekker verwarmen tijdens de kouste dagen van het jaar. Sfeervolle ambiance en natuurlijk heerlijk verwarmd met uh, ja, tentencomplex. Vanavond is de première en uh, die, uh, ja, dat staat er nog. Het Tilburgs Winterwondercircus op het uh, evenemententerrein Het Laar. Tot en met volgende week zondag uh, 2 februari 2020. Uh, even kijken, voor uh, 9 uur dan, uh, gaan de kaarten eruit. Uh, ik weet niet ja wat zullen we doen voor de eerste die uh, een berichtje heeft gestuurd via Facebook Er zijn een aantal dinnen zijn er uh, aantal mensen hebben al een berichtje gestuurd maar zo meteen nog even kijken wie uh, de, de eerste was die krijgt dan uh, twee krij vrijkaarten voor uh, ja de het Tilburgse Winterwondercircus. Circus voor een, een dag naar keuze is het hè da dames en heren een dag naar keuze dus He, mocht, het, is, het is nog tot met volgende week zondag Dus mocht je gewoon uh, Alle dagen niet kunnen op één na Nou, dan ga je gewoon die dag Zo makkelijk is het En voor de rest uh, ja, zijn we op de helft uh, Nou, uh, en ik zou gewoon Willen zeggen nog een keertje van Waar heb jij zin in? Welke plaat wil jij horen? Vraag jouw favoriete plaat aan, heel makkelijk Kost je niks behalve de moeite 013 54 1344 Of facebook.com slash hij zat in Harold Melvin en de Blue Notes. Sterker nog, hij was de Zannig, maar hij was niet Harold Melvin. Nee, het is uh, Teddy Pendergrass. Get up, get down, get funky, get loose. Damelen. Check dan, check dan Stop, stop, stop, stop, stop Uit dat ding, uit dat ding Michael Jackson and uh, Billie Jean. Ja, draai ik niet zo heel vaak uh, deze. In ieder geval niet op de radio. Komt omdat hij eigenlijk ook al wel uh, redelijk vaak voorbij komt natuurlijk. Dus uh, ja, thuis af en toe. En dan heel af en toe ook een keer keertje op de radio. Uh, Michael Jackson en Billie Jean. Daarvoor Teddy Pendergrass en uh, Get Down, Get Funky. Of nee, wat is nou uh, de volgorde? Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose. Dat is hem helemaal. Zometeen dan, uh, voor negen uur nog, dan gaan de kaarten eruit. Voor het Tilburgse wonder Circus. En binnen nu en vijf minuten ook allerlei tips. Uh, ja, negen keer, din en die je kan gaan doen in holen en omgeving uh, dit weekend. maar ik dacht eerst nog even van uh, Billie Jean naar Billie Eilish. Baby, I I laugh alone like nothing's wrong Four days has never felt so long If three's a crowd and two is us One slipped away I just wanna make you feel okay But all you do is look the other way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 I didn't want to mm -hmm. I just kinda wish you were gay I just the wish you were gay I just kinda wish you were gay Ja, Billie Eilish en Wish You Were Gay Komt nou een heel applaus ja, nou, dat kan ik beter hoor. Ik heb namelijk, uh, ik heb namelijk een heel uh, studio vol hier met, uh, met klappende mensen. Ja, of jullie nog even willen klappen? Ja. ja. Billie Eilish en uh, Wish You Were Gay. Van Billie Jean naar Billie Eilish. Ja, mooie brug toch? Ja, eens even kijken. Het is weer weekend hè. Ja, als je was nu niet door, maar dat staat weer voor de deur. Even kijken. Oh ja, nou, nou zie ik het. Het staat inderdaad hier voor de deur, het weekend. Dus uh, ja, wil jij je van die bank af? Ja, is het antwoord. Dan hebben we heel goed nieuws hier uh, voor jou. Van, uh, want uh, de redactie hier van uh, Het Hou Niet op. heeft uh, voor jou allemaal op een rijtje gezet. Wat er allemaal te doen is dit weekend in en rondom Golen. Nou, in ieder geval genoeg. Ik had het er uh, toen straks al over: uh, Brugklas Beats, bekend van uh, The Voice of Holland. Zij uh, ja, gaan dit weekend een spectaculaire optreden geven in 013. Je brult hier de hele avond mee met de hitches waar jij als beugelbekkie op danste. Als echte 90s kids, kijkend deze zeven was en kinderen terug op alle muzikale hoogtepunten uit hun jeugd. Nou, even kijken, je kunt tickets kopen. Meer over het avontuur van de groep, het tv-avontuur van de groep. Nou ja, er staat nog een heel interview bij. Nou, Dat maakt allemaal niet uit. Ook, dat is volgens mij dit weekend weekend inderdaad. Je ziet ze op zondag altijd voorbijkomen met de carnaval. De gigantische carnavalswagens. Maar hoe worden ze eigenlijk gemaakt? Nou, daar kan je achterkomen. Grijp je kans en uh, kom gezellig een kijkje nemen in uh, de bouwhal van uh, Kruikenstad. De bouwers die geven rondleidingen gedurende de middag. Daarnaast blazen een aantal kapellen een sfeervol deuntje. Dus uh, ja, dit weekend lekker wagenslauwen. Uh, ook, ja... Glow in the Dark Saturday Morgen trek je witte of uh, fluoristische kleding uit de kast En trommel al je vrienden op Want zaterdagavond kan je in de boekanier genieten van Glow in the Dark Saturday Nou, en dit uh, is uh, nou, niet zonder acties Gin tonic voor maar 3 euro anderhalve liter bier voor maar 7,50 Nou, wie neem jij mee is de grote vraag we hebben ook het XL Wedding Event van dit jaar, 2020. Ben jij van plan binnenkort in het huwelijksbootje te stappen... of vind jij het gewoon heel leuk om ermee bezig te zijn? Nou, komt het even goed uit. Het XL Wedding Event is de grootste gratis toegankelijke trouwbeurs van Nederland. En uh, ja, dat dit weekend in Tilburg plaatsvindt... spetterende bruidsmodeshows met live muziek... het uh, entertainmentprogramma bij de sfeervolle terras... en ruim 50 ondernemers uit de ervoor dat je je ogen uitkijkt zondag. Dan, Martijn Fieser zingt Hazes. Ben je een groot Hazes-fan, dan moet je hier absoluut bij zijn. Teksten gezongen door Fieser zijn enerzijds groots en meeslepend, anderzijds klein en ingetogen. Ik zie het Een uh, avond met een mix van levensliedige en feestmuziek, waarin alle grote hits voorbij komen. Zo is Hazes van iedereen. En natuurlijk hebben we talent Martijn al eerder in de huid van Hazes kunnen bewonderen. Dus, spectaculair wordt het sowieso. Ook nog uh, Australia Day, fundraiser. Uh, iedereen vindt het uh, verschrikkelijk, maar niet iedereen draagt zijn steentje bij aan de bosbranden in Australië. Nou, die zijn inmiddels weer uh, voorbij, zo'n grote deels. Café Lollipop is het met het idee gekomen om geld op te halen voor Australië tijdens het feesten. We horen je denken, hoe dan? Nou, de eerste 200 bier van de avond gaat weg voor een, hond, voor, uh, een euro. Ja, en de shirtjes die kosten 1,50. Nou, mooi initiatief, dus uh, kom feesten voor het klimaat. Even kijken, nog, uh, nou ja, nog drie. Want bij Stadsbrouwerij 013 kan jij zaterdag je goede voornemens doorzetten en meelopen met een leuke uh, hardlooproute. Hierna kan je genieten van een uh, heerlijk gratis Tilburgs biertje. Nou ja, natuurlijk de perfecte combi. Dus trommel je vrienden, trainingsmaatjes, buren en familie op en ren gezellig mee. R -r Running 013 bij Stadsbrouwerij 013. En dan het uh, eenjarig bestaan van de Lokal. Ja, dat is echt zo, dat is alweer een jaar oud. Onze prachtige bibliotheek is dit weekend al een jaar geopend in Tilburg. Nou, dit moet natuurlijk gevierd worden. Bereid je voor op veel feitjes uh, over een lokaal. Een presentatie over de Tilburgse leesplank. De allergrootste pubkus van Tilburg. En ook nog eens een, uh, een mini-blok. Of nee, een mini-boek. Een mini-boekfoodfestival. Oh, is de muziek alweer afgelopen. Uh, dus wil je even gewoon uh, komen kijken in, uh, in de plaats... Uh, in plaats van meedoen nou, Dan is dat geen probleem Kun je ook gewoon uh, gezellig uh, binnenkomen lopen Het eenjarig bestaan van de Lokhaal. Nou, laatste dan De Comedy Zone In uh, Club Smederij geen zin om je weekend af te sluiten Met een uh, avondje stand-up comedy in Tilburg nou, De beste comedians verzamelen ik op de zondag 26 januari Bij Club Smederij in Tilburg Voor een fantastische show Tickets die heb je al uh, voor 10 euro Dus kijk Klein tientje We zijn er, er al en dan kun je zondagavond gewoon lachen dat het een aard heeft. Tot zover de weekend tips. Wat ga je doen? Laat het even weten. Vinden we leuk hier. Dit is Fatboy Slim. En start Trapping. What, what when I, what, what when I, what, what what you doing when a fuck what doing when a what you doing when a what doing when a fat boy tripping what doing when a what do doing when a what you doing when a fat boy what doing when a what doing when a what do doing when a what what what what what what what what what what what what what what what what what what doing what what what what what what what what what what what what what what what what what what what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 Sexpistols en holidays in the sun en uh, daarvoor Och, ook leuk, ook leuk, ook leuk, ook leuk. Fatboy Slim en de Gangster Tripping, Ja, we gaan ze weggeven, hè? nog net voor uh, 9 uur. De derde editie, de geheel nieuwe show van het Tilburgs Winterwondercircus. Vanaf uh, vanavond tot en met volgende week zondag 2 februari 2020 op het evenemententerrein Het Laag. En uh, ik ga eens even kijken in, uh, de, op de Facebookpagina van uh, het houdt niet op uh, of er een beetje gereageerd is op mijn oproepje. Want ja, je maakt de uh, kans op twee vrijkaarten voor dat uh, ja, Tilburgse uh, circus. Van een dag naar keuze. Uh, ik kan je ook meteen melden. Morgenmiddag. Morgenmiddag tussen 2 en 4. Dan uh, gaan er nog een keer twee kaarten de deur uit. Morgenmiddag tussen 2 en 4 Mocht je niet gewonnen hebben, niet gedrukt, morgen heb je gewoon weer een kans. Morgen luisteren tussen twee en vier naar de lokale hoogpoorle. Eens Even kijken. Uh, nou zijn toch een stuk of zeven mensen die uh, hier hebben gereageerd. Maar dan kijk ik even wie de eerste is. Even kijken hoor. Uh, ik heb ik even nou daar niet op in de chatberichten. Uh, en dan zie ik dat Johan Zegers. Johan Zegers, hij heeft een berichtje gestuurd via Facebook, dus waarschijnlijk wil je dan uh, niet bellen. Maar Johan Zegers, gefeliciteerd. Uh, jij hebt uh, twee kaarten gewonnen. Die uh, sturen we gewoon uh, naar jou op in een uh, hele mooie roze envelop. Een mooie roze envelop krijg je toegestuurd. Met daarin twee vrijkaarten voor uh, het uh, circus. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Dat uh, geven we hier gewoon allemaal weg. En als ik dan toch kaartjes weer geef voor het circus, hè, dan... Kan ik deze ook nog wel een keertje draaien? Want ik heb hem misschien acht jaar geleden voor de laatste keer gedraaid. toen het was Babysitter Circus. And everything's gonna be alright. So you say everything's gonna be. Left. Got a handle with finesse and no stress would be best Yeah, finesse is all just for the best In which case I'll replace baby girl with the next Child, I never gave up on you, you never gave up on me But time turned tricks and did no favors to me at the time we tired, Try to blind our eyes But we'll never catch us cause are traumatized No, our demise is not finalized Cause the sign is not I the time is right So you say everything's gonna be alright